Wouter Jong met het NOS-journaal. Van de 115 slachtoffers die gewond raakten bij de cafébrand in Zwitserland... zijn er 67 nog niet thuis. Ze worden behandeld in brandwondencentra of revalidatieklinieken. Dat kan in Zwitserland zijn, maar sommige slachtoffers liggen ook in klinieken in andere Europese steden. De Zwitserse Gezondheidsautoriteit zegt dat er de komende tijd waarschijnlijk slachtoffers naar huis mogen. Bij de fatale brand in Zwitserland tijdens de Nieuwjaarsnacht vielen 41 doden. Het Openbaar Ministerie eist 14 jaar cel tegen een man in een 34 jaar oude moordzaak. Het gaat om de moord op een garagehouder in Den Haag in 1992. Hij werd van achter de dood geschoten. Het is een van de bekendste cold cases in Nederland. Vier jaar geleden werd er een beloning voor de gouden tip uitgeloofd. En toen kwam er nieuwe informatie binnen. De verdachte heeft volgens het OM het slachtoffer laten doodschieten... omdat hij jaloers was dat zijn vrouw een relatie kreeg met een garagehouder. De man op wie eind vorige maand een tiny house viel, is overleden. Dat heeft de arbeidsinspectie die het ongeval onderzoekt bekendgemaakt. Het ongeluk gebeurde in Giesenburg in Zuid-Holland... toen het huisje op zijn plek gehezen werd en uit de takels viel. Een schaatsbondscoach Rintje Ritsma zag zijn mannenteam... op de ploegenachtervolging bij de Winterspelen nipt naast het brons grijpen. Ook zag hij zijn vrouwenteam in de strijd om het goud afgetroefd worden door Canada... Hij behaalt, maar is ook trots, zei hij na afloop. Moeten we toch, uh, toch tevreden mee zijn? Ja, dat is wat het is. is dat er niet in... Een... Voor nu niet. Nee, dit was het. Ze hebben gestreden. En uh, daar moeten we ook blij zijn met zilver. En uh, ik heb een hekel aan verliezen, dus heel blij kan ik nog niet zijn. Maar ik ben voor de meiden wel blij dat het wel zilver is geworden. Ja. Dat waren de vrouwen, maar de mannen, hoe kijk je daarnaar? Uh, jammer dat we daar uh, uh, brons verliezen, ja. Het weer verspreidt over het land korte buien met soms korrelhagel. In de loop van de avond en nacht droger. De wind draait naar het oosten het kolt af naar 0 tot min 3 graden. Morgen droog met afwisselend zon en wolken bij een graad of 4. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. We staan op file op de N205 vanuit Nieuw-Vennep naar Haarlem. Bij Haarlem 2 kilometer en een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM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 them jazz.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 Uh, op piano, uh, Jackie Dankworth in the Still of the Night. In the To you In the still of the night While the world is in slumber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 De bekendste jazzfamilie uit New Orleans is ook waarschijnlijk de Marsalis-familie met Wynton, Delfeo, Jason, Brentford en Weilen Ellis, de vader, de pianist. Het boterde niet alles altijd tussen die broers, met name tussen, niet tussen die Brentford en Winton. Dus opnames met de familie zijn vrij beperkt. Ik heb vandaag gekozen voor een opname met patriarch Ellis. En Brantford de saxofonist op sopraan sax... in hun uitvoering van het welbekende uh, Maria. En dat komt van een album, Loved Ones. Alice en Brandfort, Marsalis uh, uit mid-jaren negentig.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 to them jazz.